Pro cambiare la mia seguendo il ritmo della sua, trovando il punto di equilibrio dei sentimenti per lei.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 Op de Via Gladiola in Nijmegen komen steeds meer lopers binnen die de Vierdaagse hebben volbracht. Het is vandaag de laatste dag, de Dag van Kuik. De eerste die over de finish kwam was de Brit Simon Brownlee. Hij finisht vaker als eerste. De wandelaars hebben nog tot zes uur de tijd om binnen te komen. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mogen voorlopig geen openbare feesten meer worden gehouden. Burgemeester van der Laan heeft dat besloten na een schietpartij op een feest eind mei waarbij iemand op het leven kwam.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 Bootvluchtelingen die naar Australië willen worden voortaan meteen doorgestuurd naar Papua Nieuw-Guinea. Ze krijgen geen kans meer om in Australië asiel aan te vragen. Dat heeft de Australische premier Rudd afgesproken met de regering van Papua Nieuw-Guinea. In ruil geeft Australië geld en medische hulp. Het weer volop zon vandaag, alleen in het noorden en noordoosten vanmiddag nog wat bewolking. Middagtemperatuur 25 tot 28 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, later veel zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het nos Dit is Wijnand bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik mag dus wel zeggen dat ik een wereldreis gemaakt heb. Vertel. Nou, dat mag je wel zeggen. Ik heb heel Zandvoort gezien hoor. <lacht> Hoezo? Nou ja. Er, er zijn er onder een vrachtwagenchauffeur die het uh, allemaal niet zo goed begrepen had. En die heeft op de Zandvoort Salon. Uh, tenminste, ik geloof dat het daar is. Uh, die is tegen het viaduct aan gereden. Handig. Handig. Ja. Waardoor er dus geen treinen reden tussen Haarlem en heemstede Hout of tussen, officieel dus tussen Haarlem en Lange uh, Herleide-Voorhout... of tussen Voorhout... Uh, ja, en dan moest ik om. Toen moest je om. Nou. Ja, ik denk, wat zal ik doen? Nou ja, ik denk, ik neem, ik neem gewoon de bus naar de Tempelierstraat en daar de 80. Maar ja, toen kwam ik op het busstation aan in Haarlem. Toen zie ik de 81 staan. Ik denk, die neem ik die. Niet weten dat ik daar, daar heel zacht <laughs> Ik heb wel Zandvoort Noord gezien. Mooi hè, ja, mooi hè. omstraat en zo. Ik weet niet waar ik allemaal geweest Kwarles van Ufford heb ik voorbij horen nou, komen. Ik weet het allemaal niet. Kom je nog eens ergens? Uh, In ieder geval Ruud? ben ik 40 minuten onderweg gekomen geweest om van hier te komen. En toch weer op tijd hè. Ik ja, vind ik het knap hoor. Ik was toch nog net op tijd hè. Goed ja. voor mij. Geurig ja. op tijd. Maar dan weet u het vast dames en heren. Als u toevallig uh, uh, met het rijden Heemsteen naar de trein vanuit Heemstede naar Aardhout moet. Nou leden, gaat het niet gebeuren. Dan rij je bussen. Want er is dus een auto, een vrachtwagen, tegen het spoorwegviaduct aangereden. Nou, dit is toch niet iets wat je even zomaar... Uh, Gooit je hele programma in de war, hè? Ja, waarom? Maar goed, de verstoring schijnt te duren volgens NS tot, uh, tot één uur ongeveer. En dan moet het allemaal weer rijden. Daarom gaan wij ook tot twee uur door hè, met hem luis Ja, waarom? We kunnen u dat tenminste even uithoren. <lacht> Hoe is het met jou, Albert-Jan? Ja, het is mooi weer, dus is, ik zit weer ja. lekker binnen. Je zit weer lekker binnen? Ja, nou, het is hier beter dan buiten, hoor. Ja, dat klopt. Het mag toch niet in de zon. Als moet ik toch weer gaan smeren en doen. Ja, nee, dan kan je beter hier zitten. Maar ik was morgen even op de boulevard, maar ja. het was al een en al glimmeren van het blik wat er inmiddels uh, staat geparkeerd. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Nou, uh, het loopt aardig lekker vol, dus uh, de parkeergelden zullen weer binnenstromen ja, dit weekend. Ik, ik reed er natuurlijk net langs, maar ik zag nog aardig wat vrije plekken hoor, zo tussen Bloemendaal en Zandvoort. Daar ja. kun je nog best komen. Ja, daar kun je nog wel komen. Ja, ja, daar is nog ruimte genoeg. maar op de Zuidboulevard is het al uh, een en al blik wat er staat. Oh, dat geloof ik direct, ja. Maar het is natuurlijk ook prachtig weer om aan het strand te gaan zitten. Ja, het is heerlijk. Dus we doen, ja. nou, we, wat maar doen wij gaan lekker muziek draaien, toch? Weet je wat we doen? We stoppen ermee we gaan naar het stad. Nee. <laughs> Dan moet ik weer sunblock opdoen en een pitje oh ja, op ja, ja. en in de schaduw gaan zitten. Ja, ja. Nee. Ja. Wij gaan nou, lekker radio maken. En daar ja, nou heb je een koptelefoon op, dus hetzelfde. <laughs> Plaatselijke. Ja. Dames en heren, dit is ZFM Lunch en u had het al gehoord. Ik doe het vanavond, vandaag samen met Albert-Jan Vos. En daar ben ik heel blij mee. Dat is heel gezellig altijd als ik het met Albert aan doe. We hebben geen Joop van Nes trouwens. Maar, dus jij moet even de agenda punten nou, bij elkaar zitten. te volgen. Dan had hoor. de Zandvoortse krant op tijd moeten zijn. Maar die is er, die is er nog niet. Oh, nou, dan kijken we even op internet. Maar nou, we improviseren wel even. improviseren. maar Joop is er ook niet. Hij ligt ook uh, ja, waarschijnlijk aan het strand of zo. Blote vrouwen fotograferen. Ik vertrouw dat altijd niet helemaal, hoor. Maar die Joop. Nou, hij is overal. Ja, hij is overal. Maar goed, maakt niet uit. Um, Mocht u verzoekplaatjes hebben, dames en heren, dat kan natuurlijk. Dan belt u gewoon uh, 023 uh, 573 1969. Dan krijgt u Albert-Jan de telefoon en uh, dan kan u gewoon uw plaatjes doorgeven. We hebben heel veel muziek. En fans die mogen op, op 06 bellen, hè? die heb ik ook klaar liggen. Oh, op jou 06? Ja. Mogen fans op jou? Of volgers, hoe heet dat? Volgers. Heet volgers heet dat. Nou, oké, okay, dan maar. Laten we dan maar... Uh... Laten we uh, muziek gaan aan. Let's get over it. Hey? Wij gaan gewoon heerlijk door. Cool in the gang, jongens. Lekker dansen. Lekker cool. Woo! You Ja, dat is allemaal lekker natuurlijk. Get down on it! Oftewel, ja, kom maar bovenop of zo, weet ik veel. <laughs> Ik weet hoe je dat vertalen moet. Nu waar? Ja, ik ben het niet. We rekenen hem goed. Reken je hem goed? Ik reken hem goed. Oké, okay. nou dat is wel We hebben plek. trouwens de luisteraars niet verteld wat we gaan doen. He? We hebben, We hebben de luisteraars echt niet verteld wat we gaan doen het komende twee uur. Oh, wat gaan we doen dan? Nou, om half twee gaan we natuurlijk het weer doen. Hè? Nee, half één. Of half één? Juist, tuurlijk, ja, natuurlijk. we moet even wennen. Ja. ja. Ik heb zeker niet geslapen vandaag. Ja, half één doen we het weer en half twee de agenda. En dit is fun. Speciaal voor Angela. Die heel hard staat te werken nu.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 Ik blijf het een te gekke band vinden. Alle liedjes lijken wel een beetje op elkaar, maar ik vind het wel geweldig. Fun was dit. En dit keer ook nog de albumversie. Ja, de albumversie, hartstikke mooi. Albert, wat krijgen we nu? Uh, ja, nou allereerst, uh, uh, hoe heet het? Ik was een paar dagen in het noorden... En gisteren was natuurlijk die grote etappe op de Alpe d'Huez. Ja. En toen keek ik naar uh, RTV Oost. Ja. Die hebben ook kijkradio, om het oh. zo maar eens te zeggen. Kijkradio. En die hadden gisteren dus de hele dag uh, dus allemaal uh, tijdens de etappe uh, Franse special uh, liedjes. Van, ja, ja. van uh, Michel Fugain tot en met Hubbel de Pub. Ja. Uh, en uh, ik dacht, nou dat uh, heb ik ook wel een leuk vervolg op. Maar om even de tourliefhebbers bij te praten... Er was, er was nogal wat onzekerheid of Bouke Mollema vandaag van start zou gaan. Ja. En uh, Bouke is vanmorgen gewoon, tussen aanhalingstekens... van start gegaan in de negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Marijn Zeeman, ploegleider van Belkin... Bel Bel heeft dit vanmorgen te gezegd tegen BNR Nieuwsradio. Ja. Er is volgens Zeeman nooit sprake geweest dat Mollema... Dat die sinds de tijdrit van woensdag grieperig is, niet zou starten. Zeeman zegt dat de etappe van vandaag wellicht nog zwaarder is... dan die van gisteren. Bauke en Laurens, Dam moeten weer zo lang mogelijk volgen. Wellicht liggen er weer kansen voor de Nederlanders. Al dus de ploegleider. Nou, en uh, aangezien uh, wij dan ook een Frans plaatje hebben klaarstaan... Uh, gaan wij luisteren naar Jean Ferrat... met zijn prachtige vertolking van Ma France. Tenminste, Dat is de bedoeling. Tuurlijk, dat gebeurt gewoon. Helemaal goed. Het is live radio, hè. mag je foutje maken. Tuurlijk, dat is leuk.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 Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Quelle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Wat een ontzettend mooi. Ja, trouwens, als ik me niet vergis, ik kijk nou even naar de livebeelden van de Tour... Maar volgens mij was uh, Bouke Mollema als eerste bovenop de eerste berg. Kijk, dat bedoel ik. Dus kijk hoe lang hij het volhoudt. Ja. Dus kijk, wie weet. Bedoel ik. Ha, kan je. Ha. Maar ik kan beter hier zitten in Zandvoort. Want hier is het tenminste een mooi weer. En daar regent het af en toe zelfs. Ja, het, uh, als ik zo die beelden bekijk, dan uh, is dat niet altijd best. Maar goed, wij ja. zitten in ieder geval droog en koel. Want dat is zo lekker. Het is iets lekker koel in die studio. Ha. Ja. He? Even terug in de tijd, weer, jongens. Lady Madonna, The uh, Beatles Het was het jaar 1968, dames en heren, de Beatles. Uh, met een nummer dat, uh, dat, ik, uh, dat Lady Madonna heet. En dat Paul McCartney eigenlijk schreef met in de achterhoofd dat misschien Fats Domino het ook wel eens zou gaan uitvoeren. En dat is gebeurd. Ja hoor, dat is gewoon gebeurd. Die heeft het gewoon opgenomen, die heeft de hint gewoon goed opgepakt, onze Fats. Maar dit was de originele versie, de, de Beatles en Lady Madonna. Ja, terwijl uh, livebeelden die, die gasten op die fietsen zien. ze lijken wel gek, man. Rij daar geen auto's van. Avicii. Got it by a beating heart Nummer 1. I can't tell where the journey will end. Wake me up. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.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 CFM Hit Radio! Woehoe. Ja toch? CFM Hit Radio, nummer 1 in de mega top 50 op dit moment. En ik weet nog steeds niet hoe hij het dan of het nou gewoon Avicii is of. Maar ik, weet, ik hou het dan maar op. Zo staat dat het dus. Uh, Avicii. Uh past ook wel een beetje bij de Tour de France, hè? Avicii. Ja, ja. Ja, het is allemaal wel leuk natuurlijk, hè? Avicii. Goed, oké, okay, het heet Wake Me Up. Nou Albert, vertel. Nou, nevel en laaghangende bewolking hielden gisterochtend langs onze kust nog vrij lang stand. Maar ook daar brak uh, uiteindelijk de zon door. En kon ons mooie Zandvoort een zomerse dag noteren. Het werd bij ons net 25 graden, terwijl veel andere kustregio's het met een paar graden minder moesten doen. Elders in de regio was het 26 tot 28 graden. Verder was het zonnig en die paar stapelwolkjes zijn waarschijnlijk niemand opgevallen. Allee. Nadat er vannacht opnieuw wat nevel ontstond, wordt het vandaag opnieuw een zonnige dag, zoals u kunt zien als u om u heen kijkt. Wel zakt de temperatuur een paar graden, omdat er een iets frissere lucht onze kant opkomt. Aan zee werd het maximaal 20 graden en achter de duinen, ook voor menig een interessant is het 24 graden het maximum. Wederom staat er maar weinig wind. Morgen komt er wat meer bewolking en koelt het nog wat verder af. Het kwik ligt dan tussen de 18 en 21 graden. En dit is maar tijdelijk, want het zonnige en warme weer... komt op zondag weer volkomen terug. En de dagen erna gewoon weer blijft het zo. Vanaf maandag is het in Kennemerland een graad of 29. En dat was het weer volgens Stefan van Bunnik vandaag opgesteld. Dus uh, wat dat betreft, uh, Ruud... Uh, ja. Nou, ik kijk eventjes zo op het weer in Nederland... want dat is je, natuurlijk altijd leuk als je dan ook even kijkt. Maar het is op dit moment alweer 23,9 graden buiten, hoor. Dus uh, het gaat lekker, gaat lekker. En gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. En het blijft goed. Ja, het blijft nog goed. Zeker tot volgende week woensdag. Dat is het lekkere ervan. We gaan een plaatje draaien... wat we altijd draaien van Paul Carrick. Die heeft er een nieuwe versie van gemaakt. Dit is de oude, de originele. The Searchers. On my face, I can feel a glowing sensation. Het is weer actueel door Paul Carrick die er een... Uh ...hele leuke nieuwe versie van gemaakt. en Misschien dat ik die twee tweede uur nog even draai. Of dat weet ik. Ik, ik, ik. Tuurlijk. Als dat van Albert-Jan mag natuurlijk. Komt, ja. komt helemaal goed. Komt helemaal goed. En je had weer wat leuks, Albert-Jan. Ja, we hadden, we hadden het er vorige week vrijdagmiddag... ...tijdens CFM luncht even over. Ja. Van, uh, nou, hoe zit, het, hoe zit het erg met Bob Dylan? En, ja. Uh, ik kan me voor... Wij hadden, jij zei toen van... Ja, ...ik heb Bob Dylan behoorlijk goed gevolgd... ...maar niet in zijn nadagen. Nee. En ik dus wel... En uh, ik heb uh, een nummer gevonden. En wellicht dat ik jou daarmee een plezier kan doen. En dit is dus uit zijn latere tijd, uit 2009. Ja. En ik uh, zou zeggen: luister en huiver naar Bob Dylan met Things Have Changed.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 Are crazy talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range I used to care This ain't doing me any good I'm in the wrong town I sit there in Hollywood Just for a second now I thought I saw something move Gonna take dancing lessons Do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts Gonna dress in drag Only a fool in here would Think you got anything Water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up gentlemen I'm only passing through. People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm out of rage I used to have Things of change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 Oh, is it again? Things have changed. I just don't show it. You can hurt someone. I even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down. Gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy there jumped in the lake. Oh. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight. Have changed. Nou, wat voor je ervan? Ja, moet ik eerlijk zijn? Ja. Oké, okay. dan vind ik hem zien. hoor ik hem toch liever zo? Once upon a time, you dress so fine. Do the bumps a dime in your prime. They thought they were all. Da kun je er een uren over discussiëren hè? Uh. Nee, ik kan het niet vergelijken. Nee, ik, ik vind dit Dylan en het andere. ja... Is, uh, ik zeg, het, is, het is eigenlijk onvergelijkbaar. Zijn stem is compleet veranderd ten opzichte van, uh, van, uh, van wat je hier hoort. Of uh, ja, van wat je hier hoort. Dit was dus echt het oude Like a Rolling Stone uit 1966. En dat nieuwe. ja, het is, ik herken mijn helder niet meer in. Laat ik het zo zeggen. Nou, ik moet zeggen, ja, hij is een stuk ouder geworden. Jij zegt dat zijn stem erg veranderd is. Ja, Tuurlijk, ver... als, je het, als je dat vergelijkt. Maar voor de leeftijd die hij nu inmiddels heeft, heeft hij nog steeds een goede, goede, echte, goede stem. Ja, maar toch... toch ja, daar kun je natuurlijk uren over discussiëren. Maar als ik, als, ik, als ik jongens als Mick Jagger hoor... dan hoor ik niet zo gek veel verschil met de 60s. En dat geldt voor Rod Stewart bijvoorbeeld ook. Dan hoor ik niet zoveel verschil... tussen zijn stem van nu en wat hij vroeger deed. En dat hoor ik bij Dylan wel. He, echt een heel ander geluid. En, maar dat, dat heeft hij al ingezet natuurlijk. Toen hij in de tijd met uh, Nashville Skyline uh, begon... Dat, dat ineens country liedjes ging zingen. En toen ben ik ook afgehaakt met hem. To, toen had ik van... Sorry, maar dit is, niet, dit is niet mijn held Dylan. Dylan was echt gewoon de man van de ja, grensoverschrijdende teksten... fel uh, gaan tegen allerlei dingen. En dat vond ik zo heerlijk van Dylan. En... Ja, nee, ik kan, ik kan alleen maar behamen, dat klopt. Ja. Oké, okay. ik uh, ben blij dat je het nu mee eens bent. Kijk wel uit. Anders, had, anders had ik je nu de studio uitgegooid. Klopt, gaan. daarom. <laughs> Kijk, Rod Stewart heeft pas een nieuwe CD gemaakt, dit jaar nog, een paar maanden geleden. En die klinkt dus nog wel te gek. Weet je wel, die man die kan nog steeds even mooi zingen. En die heeft het dan een tijdje gedaan met van die, van die oude saaie Amerikaanse jazzliedjes. Uh, op zijn manier. Maar hij rokt nu weer, moet je horen. Dit is dus Rod Stewart van een paar maanden geleden. Beautiful morning, <laughs> Woo! Come on, Rod! singles aan mogen aanbevelen, wat ik niet kan natuurlijk, maar zou ik deze nemen. Wat een lekker nummer. zeg. Ja, dames en heren, er gaat nu iets uh, unieks gebeuren in ons programma. Dat gebeurt eigenlijk zelden nooit. Uh, of nooit, maar nu wel. Ja, ik heb namelijk Albert-Jan even achter de piano gezet. <lacht> ja, ik heb, al... oh, ja, heb Albert-Jan al. even achter al. de piano gezet. Ik heb speciaal even een pianootje laten aanrukken. Want Albert-Jan wilde zo graag een keer live spelen in dit programma. <lacht> Nou, dat hebben we dus geregeld. Daar, let u goed op, dames en heren. Hij is een beetje zenuwachtig, maar hier is Albert Jan op de piano. knap van hem hoor, hè? Toch? Oeh, ja, dat was in spannend zeker hè. Ik heb nou kramp in twee vingers. <laughs> ah, u vond het ook zo knap dat je twee keer een halve toon omhoog ging. Dat, ja, dat, dat wist ik niet. Ik nee, dat dat was improviseren noemen ze dat. Ja, ja, oké. Okay, okay, goed. goed, Albert Jan dus op piano, dames en heren. In Spix en specs. jawel. Ja, wat, heb, je, wat heb je nog? Wat nou, heb je, nou, je had het net over oude rockers. Ja, oude rockers. Toen, ja. Moest ik, toen legde ik even de link tussen uh, uh, de Tour de France, in ieder geval Frankrijk. Ja. En wat zijn nou oude rockers in Frankrijk? Johnny nou, Alliday. Dan kom je heel snel op Johnny Halliday, ja, Alliday. Alliday, moet je zeggen. Johnny Alliday. Alliday. He, want die Fransen spreken er haar nooit uit. hè Want ik was laatst uh, op een werkweek in Zuid-Frankrijk. En ja. uh, toen hoorde ik dit nummer en ik was er gelijk helemaal weg van. Het is een uh, opname van een live optreden uit het jaar 2000. Zo. En uh, dus u gaat luisteren naar Johnny Holiday live in Paris in het jaar 2000. Met Kelke Show's de Tennessee. Zo. chose en nous de Tennessee cette volonté de plonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Je rêve en nous avec ces mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Y'a peu d'amour avec tellement d'envie Si pour l'amour avec tellement de bruit, ou quelque chose en nous de Tennessee. De weather report heeft u al gehad.